De overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand. op een mooie kamer die even tot de rust kan komen, even tot bezinning. En dit was natuurlijk een bizarre week als je econoom bent. Maar deze man is niet alleen econoom, hij is ook journalist beurscommentator. We kennen hem van RTL7, maar schrijft ook aan bij Pauw Witte De Wereld Rijdt Door. En hij heeft een column in het Financieel Dagblad. Kortom, dit is de man die een week achter de rug heeft. Nou, daar gaan wij een uur over praten. Matthijs Bouwman. Ik klop op de deur. Misschien slaapt hij. Van alle inspanningen. Van alle... Ah, goeiedag. Welkom de in Nacht. Ik ben Patrick. Ja, ik ja, ben Matthijs Bouwman. Mag ik gewoon Matthijs zeggen? Ja. Nou, um, Matthijs. Ik hoorde dus dat jij op vakantie was. Ja, ja, een lekker getimede vakantie de afgelopen week. Jij zat gewoon op Terschelling. Ja, midden in de regen, maar uh, ver weg van de financiële regen. Uh, maar hoe beleef jij zo'n week dan? Bedoel, ja, Wanneer ben je teruggekomen uit Terschelling? Uh, woensdag. Nu hebben ze waarschijnlijk op Terschelling ook wel uh, radio, televisie en internet. Ja, ze hadden wifi op de camping. En ik had de iPad meegenomen. Dus uh, ja, het was, uh, het was een hele rare week om daar te zijn. Op zo'n rare, mooie plek in, uh, in een tentje. En dan toch stiekem continu even volgen hoe uh, rampzalig het toeging op de financiële markt en op de beurs. Uh, beschrijf dat moment eens van, die, van die maandagochtend. Want ja, vorig weekend is er natuurlijk veel gebeurd met ja. de afwaardering van, uh, van Amerika. Uh, hoe, dan, dan gaat de beurs open volgens mij om 9 uur. Ja. Hoe zit je er dan twee voor negen bij? Nou, ik heb toen lekker me nog een keertje omgedraaid. Echt waar? Want, ja, ik kon er vrij goed afstand van nemen. Als het echt heel hectisch is op de beurs. En als het echt totaal wild is, dan kun je als nou, een rationele verslaggever kun je niet veel meer dan naar kijken. En als je dan wat moet zeggen, dan zeg je van jongen, jongen, wat is het erg vandaag? Het uh, was iets later kun je gaan analyseren of er nou overreactie is geweest... of dat het allemaal echt zo erg was als men dacht. Maar ik heb die dag natuurlijk wel continu gekeken wat de AIX aan het doen was... en later wat de Amerikaanse beurzen deden. Um, ja, en eigenlijk deed het me gewoon herinneren aan, uh, aan 2008... Hè, toen, de, toen de eerste deel van de financiële crisis plaatsvond. En ja, dat was minstens zo hectisch. En, en die hectische tijden, vind je dat ook mooi? Geniet je daarvan? Nou, het, ja, tot op zekere hoogte. Uh, ik ben nu nog niet tot uh, het punt bereikt dat ik het even niet meer zie zitten. Maar in 2008, ja, toen eind september Lehman Brothers uh, omviel. En uh, in oktober eigenlijk niemand wist wat we moesten doen en hoe erg het zou worden. En ja, je toch echt serieus rekening moest houden met noodscenario's... waarbij er geen geld meer uit de pinautomaten zouden komen. En, en dan sta je toch de volgende dag om, aard, om, om aardappels te vechten op de markt. hoor. Dat gaat heel snel. Uh, toen vond ik het niet leuk. Toen, toen uh, dacht ik, dit, nu, nu is het... Uh, kun je niet meer objectief erbuiten staan en kijken hoe, hoe erg het allemaal is. Toen, ja, toen voelde ik echt wel die paniek zelf ook. Maar dat had je deze week dus nog niet. Want bedoel, we ja. hadden natuurlijk die maandag, jij draaide je gewoon ja. nog een keertje om. Ja, fantastisch. Maar dan moest dinsdag nog komen met die enorme ja. koersschommelingen. Ja, het is ja, uh, misschien al iets meer door de wol geverfd. Horen bij dit soort tijden waarbij er veel plotseling nieuws komt... horen nou eenmaal hele wilde bewegingen op de beurs. En ik heb zelf geen aandelen... Dus persoonlijk kan het niet zoveel schelen. Ik vind beweging naar beneden eigenlijk net zo interessant als beweging omhoog. Alleen de omgeving waarin ik werk is wat vrolijker op het moment dat het omhoog gaat. Maar ja, ik kan, het kan mij wel boeien dat er zo wild wordt gereageerd. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die ont, hebben ontzettend veel geld verloren. Maar hij is ook altijd een de andere kant van de, van de medaille. Er zijn ook wel wat minder, maar er zijn ook een aantal mensen... die hebben juist heel goed verdiend in diezelfde periode. O oh ja? Ja, als je net... Zijn er op... miljonairs bijgekomen? Oh, zeker. Als je miljonair wil worden, dan moet je gaan beleggen. Als je heel veel lef hebt en heel veel mazzel vooral... moet je gaan proberen te beleggen in tijden van hectiek. En dat is vaak hectiek in een crisis. Je hebt, je hebt weinig hectiek aan de bovenkant. Alleen ja, internet hè, zoals eind, jaren, eind vorige eeuw. Dan kun je profiteren van een, van een stijgende markt. Maar meestal valt het meeste geld te verdienen in panieksituaties. Want dan doen mensen domme dingen. En als iemand iets dom doet, veel te goedkoop zijn aandelen verkoopt... En ja, dan is er iemand anders die heeft dat dus veel te goedkoop gekocht. En die kan de volgende dag, of zelfs dezelfde middag al... kan die dan gaan cashen. Maar jij zegt net... Uh, ik heb zelf geen aandelen. Nee. Maar je hebt onwaarschijnlijk veel verstand van, van, ja. van deze zaken. En je weet ook uh, uh, wanneer iemand zijn aandelen misschien ja. te of verkoopt... Waarom, waarom ben je dan geen miljonair? Waarom, <laughs> waarom, waarom ben je niet ingestapt? <laughs> ten, waarom heb je, ten, je geen aandelen? Ten eerste weet ik het vooral met terugwerkende kracht. Ja. Ik ben in de eerste plaats econoom. En die wees heel veel over, de, over de economie. Ik kan heel goed voorspellen, maar wel altijd met terugwerkende kracht. Ja. de toekomst hebben we eigenlijk niet zoveel te zeggen. Ik zou ook niet zo'n goede belegger zijn. Als je mij in een casino zet, dan kom ik ook niet met veel geld thuis. Dus er hoort toch een soort, uh, een soort handigheid bij die ik denk ik niet heb. Uh, maar bovendien, ik ben journalist. Ik sta op de beurs te vertellen wat er met de aandelen gebeurt. Ik geef daar commentaar op. En vind ik het eigenlijk niet kunnen als ik stiekem zelf ook posities heb. Want dan zou de kijker, zou kunnen denken... of de lezer zou kunnen denken, ja, dat zegt hij wel... Maar dat zegt hij alleen maar omdat hij zelf heel veel aandelen Unilever of Shell heeft. Dus ik vind het, dus in Nederland zijn we daar niet zo streng op, maar ik vind het persoonlijk vind ik het wel kies om uh, niet actief te beleggen op het moment dat je dat je erover schrijft of over praat. Bovendien heb ik natuurlijk helemaal geen cent om te beleggen. Dat is misschien wel de belangrijkste. Zou je durven? Nou, wat ik zei, ik zou er heel slecht in zijn. Ik denk dat ik wel, ik moet nu mijn eigen pensioen langsland bij elkaar sparen als ZZP'er. Uh, dat moet je doen, onder andere op de beurs. Want het is stom om dat op een spaarrekening voor 2% te gaan proberen te doen. Dan moet je veel te veel sparen. Ja, op dat moment kun je gaan beleggen in een fonds. En dan moet je dan 30 jaar in blijven zitten. En dan krijg je dividend misschien wat rendement. Uh, zo zou ik wel durven te beleggen. Maar op dagbasis beleggen, ochtends inkopen. En aan het eind van de dag weer verkopen, zoals veel actieve beleggers doen tegenwoordig... ja dan moet je echt uit een ander hout gesneden zijn. Maar je zegt ook van... Nou, je bent ZZP, je moet nog sparen voor, voor ja. je pensioen. Uh, maakt dat uit tussen jou en mij? Ik ben in dienst bij ja. BNN. Uh, ja, uh, ik, ik spaar wel voor mijn pensioen, maar ik ja, geloof... Dag, je, ja, ja. ja, precies. Ze ja. nee, dus vertrekken ja. wij niet van dezelfde basis? Ja, alleen, dat wij alleen, allebei ik, over... Ja. als we 86 zijn en ja. dan nog altijd werken... gewoon uh, toch altijd allebei geen pensioen ja, het krijgen? Dat is verschil. Ik wist dat ik geen pensioen opbouwde... Ah, en jij weet het pas sinds kort. Nou, het, is, het is. in Nederland heeft natuurlijk een goed pensioenstelsel. Alleen we zijn wel er iets te veel van uitgegaan dat het een zekerheid is. Uh, ondertussen, als je echt de pijn, pensioenpijn wil zien, dan moet je kijken naar de ZZP'ers. En vooral de huidige ZZP'ers over een jaar of dertig. Want uh, daar wordt veel te weinig gespaard. Met name mensen die uh, voor zichzelf beginnen in de bouw. Uh, die eerst op de staan van gaan staan via de baas. En dan zien ze dat je veel meer. Netto overhoudt, want bruto is netto voor, voor ZZP'ers op het moment dat je uh, voor jezelf begint. Lekker geen premies betalen, lekker geen verzekeringen afsluiten, lekker geen belasting betalen. Dat komt allemaal later wel. Ja, dan gaat het behoorlijk mis. Dus de pijn van de pensioen zit bij jou, want je zit bij een pensioenfonds van de Omroep. En dat heeft niet zo'n hoge dekkingsgraad, kan ik je vertellen. Maar het zit, uh, vooral bij de mensen... Ja, nee, sorry. moet <lacht> je dat, dat eigenlijk niet doen zo in de nacht. Maar, uh, dus ja, heel veel mensen die, die dachten dat ze een heel goed pensioen hadden. En ja, dat is gewoon niet helemaal zo. Met name niet voor jonge mensen in Nederland. Nou is BNN natuurlijk een, een, een omroep. Ja. Dus wij moeten ook opkomen voor de jongeren. Moeten wij als jongeren een vuist gaan maken en zeggen... Het, het moet anders. Wij worden echt te hard genaaid. Ja, dat is, echt dat is een, een project wat al tien jaar geleden had moeten... Hadden jullie maar moeten starten. Echt waar? Ja, dat is een van de thema's. Dat is een sluipend thema. wat, uh, wat uh, alleen maar belangrijker gaat worden. En uh, jongeren zijn niet geïnteresseerd in hun pensioen. Ouderen ook niet zo. Maar goed, die moeten wel. Want ja, het begint langzamerhand het begint dan de termijn te naderen. Uh, maar het enige moment dat je echt geïnteresseerd moet zijn in je pensioen. is dus als je jong bent. Want dan kun je nog sparen om er iets aan te doen. Als je 55 bent, dan moet je wel heel veel opzij gaan zetten. om nog uh, iets aan je pensioen te doen. Dus je zou het als jongeren moeten doen, maar ja, ga gaat, gaat ze maar eens vertellen in, in de disco. Daar luistert natuurlijk niemand naar. Dan moet er eerst een soort rampscenario mogelijk zijn om dat te schetsen. Nou, dat hebben we nu. Er is een rampscenario mogelijk, namelijk dat de pensioenpotten... Hè, als het nog een tijdje doorgaat op de beurs zoals nu... dat die toch worden uitgekeerd aan de, aan de ouderen. Eh, want ja, die hebben allemaal opgebouwde rechten. En die worden dan voor een deel betaald uit de premie die nu wordt ingelegd. Nou, die is er dan echt niet meer op het moment dat je zelf met pensioen gaat over, over 30, 40 jaar... Nou, dat verhaal begint misschien een klein beetje... bij de wat intelligentere jongeren door te dringen. En die zouden inderdaad al een tijd op de barricades moeten staan. Ja, ik ga ze in ieder geval wel doorgeven. Want, uh, maar, maar, maar, laat ik me dan eerst even... Moet me zorgen maken om jou als ZZP'er. Ja. Ja? ja als, al, je mij persoonlijk ja. als groep. Oh, mij persoonlijk. Jou, jou persoonlijk. Nou, ja, al ja, die ZZP'ers denk ook dat ze het eeuwige leven hebben. Dus ze kunnen doorwerken tot hun 75 ste Ik denk dat als je 65 bent, dat je daar wat anders over denkt... Uh, met mij komt het nog wel goed, denk ik. Nou, um, ik bestel ook altijd een drankje. Wat wil je graag drinken? Ik wil zo'n pilsje. pilsje? Ja, uh, En, ja, wij nemen ook altijd even de week door. Nou ja, wij moeten natuurlijk nog uh, diep uh, ingaan op... Uh, uh, oh, ik moet eerst een telefoon regelen. Uh, ik moet natuurlijk uh, diep ingaan op, op de economische crisis. Maar als eerste... Uh, Mark Rutte. ja. De man met volgens mij het grootste gat in zijn hand uh, aller tijden in Nederland. Ja. Want die is 50 miljard kwijt. Ja, ja dat had ik nog gelukkig meegekregen voordat ik op vakantie ging. En dan heb ik ook nog mijn laatste column voor het Financieel Dagblad. Daar schrijf ik elke week een column. Kon ik daar nog aan wijden. En uh, ik ben blij dat het, de politiek eindelijk wakker is geworden. Want daar moet hij natuurlijk niet mee weg kunnen komen. Nee, maar hij, hij heeft sorry gezegd afgelopen vrijdag. Nee, jaar. hij heeft sorry gezegd voor het verkeerde. Hè. Hij heeft sorry gezegd dat hij verwarring heeft gezaaid. Hij heeft niet sorry gezegd dat hij 50 miljard was vergeten. En dat laatste, zou die, die pijn moet hij eigenlijk nog wel even leiden, vind ik. Maar dat gaat niet meer gebeuren, denk ik. Nou, dat hangt van de Kamer af. Uh, ik, uh, ik, ek, het, het is eigenlijk niet voorstelbaar hoe groot die blunder is geweest van, van, van Rutte. Uh, natuurlijk, of het nou 50 of 100 miljard is, ik kan het me niet voorstellen. Het maakt niet zoveel uit. Maar die man, de goede man heeft er wel een dag lang zitten onderhandelen. En heeft op het eind heeft hij ingestemd met iets. He, heeft zijn handtekening ondergezet. En toen kwam hij... Het ging niet uitleggen, het had hij een ander verhaal... dan die andere mensen die bij diezelfde vergadering waren geweest. Dus de dus schijn heeft hij in elk geval tegen zich... dat hij misschien iets heeft, met iets heeft ingestemd... waarvan hij eigenlijk niet goed begreep wat het was. Zijn topambtenaren natuurlijk wel, maar hij persoonlijk niet. Nou, dat hoeft hij af te treden. Maar het was altijd zo'n zondagskind, hè, zonder schrammetje... en met zijn hand in zijn zak uh, Great Communicator uit te hangen. Ik vind het bij de democratie horen dat de Tweede Kamer hier nou een soort... Standpuntfeestje van de democratie op gaat vieren. En uh, dat de oppositie hem gewoon even helemaal door die pijn laat uh, laten gaan. En dan is hij geen zondagskind meer. Dan is hij gewoon een gewone premier met, uh, met zijn foutjes. En, uh, met met zijn foutjes? Kan je 50 miljard een foutje noemen? Nou, kijk, het, het, het, het zon, zonder die 50 miljard, hè, bij het huidige pakket, zou hij ook ingestemd hebben. Dus het is belachelijk dat hij het fout had. Maar. Het is eigenlijk nog belachelijker dat hij blijkbaar wilde instemmen... met een pakket wat 50 miljard kleiner was. Nou, het huidige pakket is eigenlijk al te klein om de euro te redden. En de beste man vond het dus, dat was echt de blunder... ook wel goed als het 50 miljard minder was. Nou, dan was het zeker te weinig geweest. Dus aan alle kanten klopt zijn verhaal niet... Ja, en ik, ik zou het heel raar vinden als de oppositie... Uh, als, die daar niet, als die daar niet iets leuks mee weet... Uh, maar maak je je dan ook zorgen? Bedoelt het is wel onze premier. Het nee, is wel man die daar... het, eigenlijk moet het, is het heel raar dat op het hoogtepunt van, van zo'n eurocrisis... dat dan de regeringsleiders bij elkaar komen. Dat is wel logisch omdat je Merkel en Sarkozy aan tafel wil hebben. Maar je moet eigenlijk niet... Rutte daar hebben zitten. Maar dan moet je gewoon Jan Kees de Jager hebben zitten... met zijn topambtenaren. Nou gaat Rutte daarheen met de topambtenaren van Jan Kees de Jager. Dus dan klopt het toch wel weer een beetje. Maar ja, het is niet de experts die daar zitten te praten. Het zijn gewoon de, ja, de, de premiers en de, en, de, en de presidenten. Terwijl je eigenlijk de experts daar had moeten hebben. Dus je kunt het hem niet kwalijk nemen. Hij is ook maar een... Hè, hij heeft ook maar geschiedenis gestudeerd, geloof ik, en geen economie. Hij speelt piano. Nou, dat is wel een groot <laughs> pre. Maar dat kun je niet persoonlijk kwalijk nemen. Alleen, zo'n blunder mag je gewoon in een, in een democratie niet laten passeren. Dan moet, je gewoon, nou, ja, dan moet, moet de Kamer toch uh, mee gaan kijken. Kunnen we, kunnen we de jager wel vertrouwen? Is dat een capabele man? Nou, ik zou ogen? politici niet bij voorbaat gaan zitten vertrouwen. Dat lijkt me niet zo verstandig. Uh, de jager heeft, uh, die doet het goed uh, vanuit zijn eigen oogpunt. Ik vind dat hij uh, veel te stoer doet in Europa... Dat is natuurlijk voor ons, omdat wij Nederlanders heel erg anti-Europees zijn geworden... en bang zijn dat we ons geld kwijtraken aan de Grieken. Um, maar hij wordt daarmee eerder een, uh, een belemmerende factor voor de oplossing... dan een, uh, dan een stu stuwende factor. En dat neem ik eigenlijk de Nederlandse politiek op dit moment wel kwalijk. Die zijn onderdeel van het probleem en ja, ze moeten echt onderdeel van de oplossing worden. Maar zou jij het beter kunnen? Ik? Als minister? Nou, ja, dat vraag je wel wat. Um, nou, één ding. Ik, ik ben wel echt Europeaan. Dat is helemaal uit, uit de mode. En ik denk dat uh, Nederlandse welvaart uh, helemaal verankerd zit in, uh, in het Europese project. En ik geloof dat je een euro kunt invoeren... maar dan moet je toch al binnen twintig jaar een soort federaal Europa ook erbij hebben geplakt. Dus ik denk, als ik minister van Financiën was, als je nu het zo aanbiedt, dat baantje... dat ik uh, binnen het kabinet en binnen Europa zo echt zou pleiten... voor grote stappen richting Europese eenwording afdracht van soevereiniteit aan, uh, aan uh, Brussel. Meer democratie in Brussel. Ja, die moet ook, uh, uh, bij die macht hoort ook dat we kunnen stemmen en kiezen wie daar dan zit. Uh, en dat, dat agendapunt bestaat niet voor dit kabinet, ook niet voor de jager. En dat is puur het politiek opportunisme. En ja, ik denk dat dat niet makkelijk, wel makkelijk is om te verbeteren eigenlijk. Maar puur politiek opportunisme, daar hebben we op dit moment toch helemaal niks aan? Ik bedoel, we zitten in een grote crisis, financiële crisis... Ja gaan we toch niet meer regeren vanuit opportunisme? We gaan nu toch dingen regelen omdat het moet, omdat het niet anders kan? Ja, dat is heel naïef van je, want al die ministers die daar zitten... die hebben één belang, en dat is herkozen worden. Door hun eigen bevolking. En dus ze zullen dingen doen en zeggen die in het belang zijn... korte termijn in het belang zijn van hun eigen bevolking... en aansluiten bij het idee, van, hè, bij de mode... Onder die bevolking. En bij de opkomst van de PVV en van de ware Finnen of de echte Finnen in Finland. En ja, toch ook de radicalisering wel in, uh, in Duitsland. Het conservatisme dat daarop opkomt. Zijn dat allemaal... Uh, zit er in de noordkant van Europa. Is een, een tendens om ze af te keren van, uh, van het uh, oude Europese project. Want dat valt lekker bij de kiezer. Ja, en zo werkt het. En uh, we hebben helaas kunnen we niet ook stemmen op iets Europees. We kunnen alleen maar stemmen op onze eigen... Uh, Pionnetjes in Brussel. Maar waar moet ik dan eigenlijk momenteel meer angst voor hebben? Voor de uh, nakende financiële crisis... die misschien nog, nog ons dieper gaat raken dan nu al doet? Of voor onze politici? Die gewoon uit er is op... geen financiële crisis, het is een politieke crisis. Dat is, uh, dat is hè, een beetje bouwt gezegd. Maar als je kijkt naar hoe in Europa... het staat met de begrotingstekorten en de staatsschuld... voor het hele eurogebied samen... dan is ons begrotingstekort ongeveer half zo hoog... als dat van... Amerika, Japan of het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië. Onze staatsschuld ligt ook een end onder dit van Japan, Verenigd Koninkrijk en, uh, en Amerika. Als dus je de staatsschuld van het eurogebied uitdrukt in de economie. Dus uh, we kunnen makkelijk onze schuld betalen. We, zegt even, euro, het eurogebied. Dat is absoluut geen enkel schuldprobleem in het eurogebied. Het is wel lokaal in Griekenland, Italië, Spanje en Portugal hebben ze wat te veel en wij hebben weer wat minder. Dus de enige reden dat er een financiële crisis is, is omdat er een geen politieke mogelijkheid is om wat van die kredietwaardigheid van het noorden uit te lenen aan het zuiden. Maar uh, het is dus eerder een verdelingsvraagstuk en dat heeft te maken met de wil van de politiek. En misschien terecht hoor. Wil het noorden wil die kredietwaardigheid niet uitlenen aan het zuiden, zodat het zuiden weer kan lenen. Dus ik had eigenlijk helemaal vanavond geen econoom moeten uitnodigen zoals jij, maar gewoon een politicoloog. Nou, dat zou ik, zou ik niet hebben gedaan. Denk, ik jou, want Je moet, denk ik, econoom zijn om te snappen waarom het een politiek probleem is. Want je laat je heel snel... Uh, als Niemand je, heeft het daarover, hè? Ik bedoel, je, je leest het natuurlijk wel, en dat, maar overal staat financiële crisis. Er staat nergens echt politiek. Ja, politieke ja hij, hij, hij, hij speelt zich ook uit als een financiële crisis. Want op het moment dat de politiek dat op zich overzichtelijke probleem... van het Europese begrotingstekort en de Europese staatsschuld niet kan oplossen dan zien speculanten zien een kans schoon om daar een spelletje mee te gaan spelen. En dan is de uitingsvorm heel hoge rentes voor die landen. Dalende beurskoersen, angst over de banken. Maar eh, het fundament, en dat zie je ook steeds als een oplossing wordt gekozen... zo'n klein oplossing, elke keer een stap verder naar zo'n eurotop... dat gaat nooit over, we gaan de Europese economie anders inrichten. Of we gaan de financiële stelsel anders inrichten. Het gaat er altijd over, nee, we gaan iets meer noodfonds oprichten. We gaan het noodfonds meer capaciteiten geven... Het noodfonds, het Europese noodfonds, wat er is om Griekenland en Portugal en Spanje en Ierland te redden... dat lijkt al meer op een soort ja, stiekem ministerie van Financiën. Wat heel veel geld mag uitdelen, wat zelf geld mag inlenen. Dus we zijn, stiekem zijn we richting zo'n Europees ministerie van Financiën gegaan. Wat ook nodig is dus blijkbaar. Wat nodig is, maar veel te kleine stapjes. Dus we doen zo'n klein mogelijk stapje dat we denken... nou maandagochtend zal de financiële markt hier wel tevreden mee zijn... Dat is dan zo ook maandagochtend, maar dins, dinsdagochtend alweer niet. Dus dan moet je de zondag erop weer zo'n klein stapje zetten. Nou, wat er ontbreekt is een of andere visie. Hè? Bijvoorbeeld bij onze eigen, eigen Rutte of de Jager. van waar, waar moet het nou over twee jaar zijn... om te voorkomen dat we dan nog steeds een eurocrisis hebben? En dan is iets van een grote stap vooruit... waarbij je meer doet dan de speculanten van je eisen. Maar dat betekent altijd gewoon pure pijn... van het opgeven van nationale soevereiniteit overdragen aan de groep. Maar goed, de jager, slimme kerel. Rutte, slimme kerel. Ja. Die weten dit toch ook? Ja, dit is het. nu wordt een ander spel gespeeld. Uh, het is natuurlijk een beetje dom. We vertrouwen Berlusconi niet. Daar komt het op neer. Terecht. Hè, dat hadden we Grieken vertrouwen ook, ook niet. Nee. Nou, Grieken zijn niet zo relevant. Die kun je redden of niet redden. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat natuurlijk om die grote landen. Dus besmetting naar die grote landen. We vertrouwen Berlusconi niet terecht. Dus op het moment dat wij zeggen, weet je wat... we dragen wel wat rechten over aan Brussel... en dan kunnen die voor ons geld verdelen over Europa. Ja, dan denkt Berlusconi, nou dat is mooi. Dan hoef ik niks te doen. kan ik naar een boonga-boonga-party en ik hoef niet te bezuinigen. Dus het noorden probeert de druk op te voeren op het zuiden... om maar die structurele hervormingen van de economie en de bezuinigingen door te voeren... Um, maar dat is dus een soort chantage tussen Noord en Zuid. Het zuiden zegt van, nou ja, jullie moeten ons redden... want anders gaan we fiet en we trekken jullie mee. En het noorden zegt, nee, we willen jullie wel redden. Maar eerst moet je bezuinigen. En uh, ja, Ruud, vooral de jager en een beetje ook Merkel... die staan helemaal aan één kant te sleuren in dat spel. Dus die proberen continu duidelijk te maken aan het zuiden... dat ze eerst maatregelen moeten nemen en daarna pas gered worden. Uh, en de speculanten die zeggen van, ja, wacht even, dat duurt veel te lang. Uh, misschien gaat het hele zaak hier wel fiet in de tussentijd. Als nou zoiets gebeurt, en je, en, en je geeft nu een heldere uitleg... dat het echt een, een politiek ding is, dat mensen te weinig lef tonen... dat ze geen visie hebben... Nou ja, hebben. en een ja, wil. Voel je ook wel eens kwaad? Ja. Nou, ik vind... Ik, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind dit, dit is de welvaart van mijn, van mijn kleine kinderen waarmee gespeeld wordt. En uh, als je kijkt naar Argentinië... een land wat een eeuwenlang financiële crisis heeft gehad... vanwege mismanagement en politieke spelletjes... Dat land was in het begin van de vorige eeuw was het een van de rijkste landen van de wereld. En nummer drie geloof ik in, in de ranglijstjes. Nou, het is nu gewoon een middelinkom land met continu problemen. En dat komt vanwege... Ze hebben hun eigen welvaart verkloot, weggegooid... door niet de maatregelen te nemen geen politieke eenheid, geen leiderschap. Dus dat kan met Europa ook gebeuren? We hebben geen recht op onze welvaart. We hebben er gewoon geen recht op. We moeten dat elk, elke dag opnieuw verdienen. En dat is door een goede economie op te zetten... goed ondernemerschap, lage belastingen... maar ook door geen stomme politieke dingen spelletjes te spelen. En dat, ja, dat maakt me wel kwaad, want het is ook mijn geld... en ook jouw pensioen, hè, voor zover dat nog bestaat. En dat, dat, dat staat aan alle kanten staat onder druk. En dan piepen we over kooprechtplaatjes in Nederland... en over uh, of we op onze 66 zes of op onze 67 mogen stoppen met werken. Nou, allemaal totaal irrelevant... Het gaat natuurlijk om die grote streken. Ja, dat gaat om... ja, ik ben er een beetje stil van, want ik ja, die, de, uh, als jij dan kwaad bent, sla je dan wel genoeg op de trom. Ja, ik vind van wel. Ik zal wel. Altijd, ik zal... Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja, ik, ik heb dat uh, lees je het financieel dagblad. Is dat mijn, uh, mijn wedervraag? Ja, maar dat lezen heel weinig mensen. Ja. Dan ga je het grote publiek maar de nooit jagen mee krijgen. Wel gelukkig. Ja, nee, goed, ja. maar goed, dan, dan gaat nee. het niet gebeuren, natuurlijk. Nee, okay. nee ja. Ja, het grote publiek uh, staat niet aan mijn kant hoor, hierin. Die, is, die vindt juist fantastisch als de jager weer terugkomt. met. Uh, uh, ik, ben, uh, ik ben Nederlander, dus ik ben bot. Dus ik heb ze de waarheid verteld. Met dat soort uitspraken. Waarmee die dus echt altijd. onderdeel is van het probleem nog steeds. En niet van de oplossing. Dus die vinden dat prachtig. En, en misschien is de jager niet het probleem. maar is het juist het Nederlandse, Nederlandse populisme. Hè? Onder de bevolking zelf is het probleem. Maar uh, de. Is, is de marketing voor Europa of voor de Europese Unie dat zo slecht? Want ik bedoel, het is toch makkelijk uit te leggen. Wij investeren wel in Europa. Maar de investering krijgen we ja. ruimschoots goed. Omdat wij een, een handelsland zijn. Ja. Die juist moeten ja. leven van Ja, maar dat van... is te simpel. Dat is, dat, daar prikken ze ook wel doorheen. Ten eerste vertelt niemand dat. Hè? Alleen maar in theorie wel. Maar op het moment dat er een vervelende maatregel uit Brussel komt... dat wij ons fijnstof moeten beperken of iets anders of zinnigs of zinloos... dan zal de minister dat altijd verkopen als het moet van Brussel. Dus he, kom niet bij mij aan, ik vind het ook niet leuk, maar het moet van Brussel. We moeten de korenwolven redden, want dat moet van Brussel. Dat is heel prettig om zo'n boeman te hebben. Uh, zo werkt dat nu ook goed, want de Grieken kunnen eindelijk een keer bezuinigen... omdat ze nu kunnen zeggen het moet van Brussel. Dus dat werkt goed. Ik krijg alleen geen sympathiek gevoel voor Brussel. van. Um, maar er zijn ook fouten gemaakt. Europa is natuurlijk niet het Europa wat het had moeten zijn. We hadden niet de euro moeten invoeren zonder na te denken over die politieke unie. Dat is stom. Misschien hadden we de euro nooit moeten invoeren. Alleen hij is er nu. Je kunt hem niet meer wegdenken. Je kunt niet zeggen van nou, als we hem nou maar weer afschaffen... dan zijn de problemen weer terug bij, bij 1999. Dat, nee. Dan is de schuldencrisis nog steeds. Uh, dus dat soort gedachten hebben niet zoveel zin. Maar Europa had ook anders ingestoken moeten worden. Ik vind het ook, ook echt slecht. Ik vind het ook niet democratisch. En ik, volgens mij zitten het ook niet de meest capabele mensen. En we hebben van Rompuy hebben we als president van Europa. Nou, dan weet je het wel. Hè? Als je daarnaar kijkt, dan zie je wel dat het niks... dat niks. Hij schrijft schitterende haiku's. Ja, nou, je zegt het. Ja, ja. Nou ja, ik, ben, uh, ik ga eerst. Uh, ik ben natuurlijk al heel lang bezig met voor jou wat te drinken te regelen. Uh, maar ik vergeet dat de hele tijd. Een biertje was het, hè? Lekker. Um, want. Ja, je hebt nu een beetje uitgelegd wat de oplossing zou zijn. Namelijk een sterkere uh, politieke visie over Europa. Ja. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd... Um, hoe diep zitten we in de shit? Hoeveel zorgen moet ik me maken? Ja. Nou, ik denk dat, je, dat, dat mensen de problemen onderschatten, over het algemeen. Iedereen heeft wel een soort gevoel dat het... Uh, dat het ernstig is. Uh, maar ja, nou, de echte consequenties van als er nog meer fouten op fouten worden gestapeld. Uh, wacht even, Roomservice Service ja? met, uh, met Patrick. Wij, zitten hier, uh, uh, wij, zijn, wij zijn dorstig, want we hebben een enorm groot probleem. En uh, <laughs> oh, we zitten dieper in de shit dan we denken. Dus we willen graag twee biertjes, alsjeblieft. Twee biertjes om de financiële problemen op te lossen. Op, eraan. Kamer 108, doe je? Ja. Hey, ik heb misschien een goede, een goede um, manier om naar te kijken. Ik heb altijd het idee, mensen die heel dicht bij het vuur zitten die zeggen vaak van, joh, valt wel mee. Het is niet zo erg als er een probleem is. Dat kunnen we oplossen. In de echte dieptepunt van de eerste kredietcrisis in 2008... toen waren de mensen die dichtst bij het vuur zaten, de centrale bankiers... en later bleek ook de minister van Financiën in Amerika... waren het meest in paniek. Zoom wil je het eigenlijk niet hebben. Dus dan is het eigenlijk erger dan wij denken. En dat is nu ook wel het geval. De mensen die er echt veel verstand van hebben, die zien minder oplossingen. Want als je zegt, meer politieke unie is het opgelost. Nee, dan is de volgende crisis opgelost. En we hebben nog steeds deze... Uh, mensen, hoe dichter bij het vuur spreekt... hoe minder makkelijk ze even oplossingen uit hun mouw schudden. En dat komt omdat de, de, de fouten zijn in het verleden al gemaakt. He, dat geld is uitgeleend aan die landen. Dat krijgen we voor een deel niet terug. Ja, dat kun je niet wegdenken met een mooie redenering. Dat, dat geld moet gewoon op tafel komen. En of wij nou dat geld gaan voorschieten... of he, aan ze geven via een noodfonds... of zeggen, dat doen we lekker niet, je bekijkt het maar... Uiteindelijk komt zo'n schuld altijd ergens neer. Hè. Schuld verdwijnt nooit. Ook niet als een land failliet gaat, voor zover dat kan. Verdwijnt de schuld niet. Want dan maar, krijg je nog steeds een schuldeisje okay, geld niet. Dus eens. uiteindelijk betalen wij het altijd. Oké, okay, maar, maar laten we dan, als we het toch over schuld hebben... laten we het dan vooral niet hebben over de schuldvraag, Want volgens ja. mij heeft dat heel weinig zin. Ja. Laten we vooral, want ja, mensen zitten te luisteren. Het is bijna half één. Ik praat met toch een van de grote economen van Nederland... Oh ja. Matthijs Bouwman. Heb je uh, met de ja. uh, hoe... Ja, we hebben net gezegd dat we in, in diepere shit zitten dan, dan, we, dan we denken. Mensen liggen nu wakker. Ja. Hoe krijgen we de mensen weer terug rustig in slaap? Okay, nou, er Wat zijn, is de ja, oplossing? Nee, er, zijn, er zijn makkelijke oplossingen, alleen die kosten heel veel geld. Dus het, um, ja, een van de oplossingen, ons biertje schaf ik aan. Ja, ze kloppen op de deur, dus ik ga daar... daar ga, maar praat rustig ja, verder. Een van de oplossingen is, uh, is dat noodfonds vergroten. Ja. Nou, Dat wil Goeien natuurlijk avond. niemand uh, verkopen aan zijn publiek. Maar um, het, het noodfonds, uh, he, dat zit nu. Uh... Oh, lekker, bedankt. Heerlijk. Heerlijk. Dat zal onze zorg iets verlichten? Als je, het op je kunt op verschillende manieren berekenen hoeveel geld er nou in zit, maar zeg 400 mil miljard Europees geld. Nou, dat is echt wel veel. Daar moeten wij in Nederland uh, zo'n 10 uh, maanden voor werken om dat te verdienen. Dat zit erin. Um, het geld van alle Europese landen. Dat is niet afschrikwekkend genoeg voor, uh, voor speculanten. En je wil eigenlijk met een, met een bezoeker de aap uit de boom schieten. En dan gaat hij de boom niet in. En nu hebben we een hagelgeweer klaar liggen. Dus er moet waarschijnlijk meer geld in dat, in dat noodfonds. Uh, dat geld is er. De Duitsers hebben geld, wij hebben geld. De Fransen hebben nog wel een beetje geld. Dus uh, dat, als geheel hebben we niet een probleem. We hebben alleen een probleem in die, in die schuldenlanden. Uh, alleen uh, ja, de bereidheid om dat erin te stoppen, die is er natuurlijk niet helemaal. Dus het gaat... Het, he, dat, daarom is het een politiek probleem. Het gaat uh, om het opofferingsgedrag van, uh, van Noord-Europa. Zou jij het doen? Ja, ik zou het heel moeilijk vinden. Ik, toen de crisis net uitbrak... Echt waar? Ja, ik zou het heel moeilijk vinden om daarvoor te kiezen. Want het is wel ons geld. Ja, maar ja, ja. het is ook onze toekomst. Ja, nee, dit, het alternatief is waarschijnlijk slechter. Maar het is kiezen tussen twee kwaden. Nee, als jij al twijfelt... Nou, je moet het, ik, ik snap wel dat het moet. Maar ik, het lijkt me heel moeilijk om de besluit te nemen... om, uh, om nou, een deel van jouw pensioen... He, daar komt het eigenlijk op neer, of onze toekomst. Ja, maar mijn pensioen, daar zijn we mee begonnen... dat ja. was er sowieso niet. Nee, dus okay. nee, wat, wat, wat, nee, dat is heel slecht voorbeeld. Ja. Je, je, hebt, je, hebt uh, je hebt twee scenario's. Het ene scenario is, het gaat ons geld kosten omdat we het geven. En het andere scenario is, het gaat ons geld kosten omdat we het niet geven. Ja. He? Want dan komt, het, dan komt, komt er een crisis om ons heen en dat leidt tot een recessie... en geeft heel veel ellende. Uh, onze banken hebben geld uitgeleend aan die, aan die partijen. Nee, dus je kunt, daar moet je uit kiezen. En dat is, dat is, het is niet leuk om, om te kiezen uit twee kwaden. Dat is moeilijk om te doen. Nee, maar we hebben net zelf gecon geconcludeerd... dat we op zoek zijn naar mensen, politieke, ja. politicologen... of mensen die minister zijn, met visie, ja. met daadkracht. Mensen die denken over vijf jaar, over twintig ja. jaar. Maar als je zelf al twijfelt, ja, er hoort een toon hele... zelfvisie. Ja. Nee, Oké, okay. dan hoort er een project bij. Want ik vind dat geld, zomaar geld uitdelen aan Burles Koning... dat bevalt mij ook niet. En ik zou ook liever de Grieken uit de euro schoppen. En dat het voelt lekker. Dat, ik heb dat gevoel ook allemaal wel. Uh, dus de enige oplossing is een, uh, dit, dat uitbreiden van die noodhulp... onderdeel te maken van het, uh, het vergroten van Europa, van de invloed van Europa. En dat betekent dat Berlusconi gewoon niet zelf meer mag bepalen... hoeveel geld hij leent. Ook niet over tien jaar en ook niet over twintig jaar. En dat zijn ze opvolgen dan, hoop ik. En dat wij dat dus ook niet meer mogen. En dat, dat voortaan... Uh, net zoals het, het, het monetair beleid hebben uitbesteed aan de wijze heren van de Europese Centrale Bank. Hè, vroeger sloeg de koning zijn eigen munten, die bepaalde zelf wel hoeveel geld waard was. Nou, dat werkt niet goed, krijg je inflatie van. We besteden dat uit aan een groep wijze heren. Zo moet je eigenlijk ook het, het beleid over je begroting, hoeveel je leent per jaar... moet je ook eigenlijk lostrillen van, van dat dagelijkse politiek... waarbij in sommige landen, nog meer dan in Nederland... De neiging om extra te lenen en daarmee de volgende verkiezing te winnen... Wel heel groot is. Dus dat is een speeltje wat je af moet pakken van de politici. En dan moet je eigenlijk. Dus me, politici mogen zelf weten hoeveel belasting ze hebben. Ze mogen zelf weten hoeveel geld ze uitgeven. Maar ze mogen het saldo van de twee. Hè, hoeveel ze tekort komen, Daar mogen ze niet meer zelf bepalen. Dat hadden we toch afgesproken? Dat is het. In de meest zwakke vorm. Precies. Daarom Ik kan me, me nog dat... herinneren toen Gerrit Salm eh, ja. naar Europa ging. Die zegt: ja, je ja, hebt drie stabiliteit. Ja, 3% ja. mocht het toch maximaal ja, zijn? Ja, nou, dat was de bedoeling daarvan. dus In de meest afgezwakte vorm... hadden we iets van een politieke unie gecreëerd. Maar veel minder dan dit kon het niet zijn. Met het Stabiliteitspact. Een belofte van allerlei partijen. Hè, van alle, alle Eurolanden, dat ze, dat ze in principe niet meer dan 3% tekort zouden hebben. Ja, alleen daar waren we bij vergeten... dat politici niet te vertrouwen zijn. En we hadden vervolgens de politici zelf verantwoordelijk gemaakt... voor het afrekenen van, hè, van landen die, die toch te veel lenen. Ja, en... Je gaat in Brussel niet elkaar uh, de les lezen en boetes opleggen. Dat is niet beleefd. En het eerste wat er gebeurde was dat, dat de Duitsers en de Fransen... zomaar eventjes begin van deze eeuw een te groot tekort hadden allebei. Nou, die waren het heel snel eens samen. Van, ah, die regel die gaan we niet uitvoeren. Dus dat is niet genoeg. Je moet het weghalen bij die politici. Ik merk toch een beetje van jou, ook uh, waar je het zelf net ook over had... over dat Noord-Europese gedrag. Dat zit ook wel een beetje in jou. Van je, je geeft het ah. toch niet snel graag aan de nee. Grieken. Je trapt het niet even uit de... Uh, ik denk de dat, de, en, en dat het wel goed zou zijn voor de Grieken als ze de euro niet hadden. Ja. Alleen, het, je, dus, het was een betere situatie als de Italianen de euro niet hadden... als de Grieken de euro niet hadden, als de Spa Spanjaarden de euro niet hadden. Want ze zijn nu eigenlijk een, duur, een dure economie geworden... want ze zitten vastgeklonken aan de Duitse economie. En, het was ook helemaal no en ze hebben een dure munt eigenlijk... dus ze kunnen moeilijk exporteren en moeilijk geld verdienen. Uh, het zou veel mooier zijn als ze als een gewoon land even een munt... als ze een munt hadden, even die waarde laten dalen... want ze hebben een uh, probleem kunnen ze zich eruit exporteren. IJsland, land met een grote schuldencrisis... heeft zijn munt gehalveerd in waarde. Nou, die, gaat, die groeit alweer. Dus het is niet in hun belang. Ze hadden het ook nooit bijgemoet. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat ze erbij kwamen. Maar er is in eind jaren negentig... bijvoorbeeld jouw Gerrit Zalm, die je net noemde... die was wel heel erg tegen de, dat, dat Italië de euro zou invoeren. Maar hij heeft het toch op het laatste moment niet tegengehouden. Hij had het kunnen vetoen. En dus we hebben dat toch laten gebeuren. Ja, dat is ontzettend stom. Maar goed... Concluderend, de oplossing is... Nou, de uiteindelijke oplossing is nu korte termijn meer geld in het noodfonds. Veel Helaas, meer geld. verdubbelen gewoon. Om met een bazooka een ja, aap uit de boom precies. te schieten. Precies, speculanten buitenspel zetten. En dat betekent eigenlijk dat wij ons, onze kredietwaardigheid uitlenen aan, aan die schurkjes in het zuiden. Ontzettend veel pijn, oneerlijk. Maar ja, het is toch beter dan het niet doen. Dat is een en korte lang... pijn en dan... Nou, ja, dat geld, nou, dat kan heel lang duren voordat we dat geld weer terug hebben verdiend... als we het echt nodig blijken te hebben. En de lange termijn... of een scenario bedenken waarbij je de euro kunt afschaffen... maar dat, dat he, zie ik niet kosteloos gebeuren... of boter bij de vis, we houden de euro... en dan gaan we ook verder met, uh, met die politieke eenheid. Moet ik me zorgen maken? Ja. Ja, absoluut. Nou, dat ga ik dan okay. doen. Maar eerst ja. ga ik naar een prachtige plaat ja. luisteren die je hebt uh, ja, ja. uitgekozen... Uh, ja, wat, heb je, wat laat je ons horen? Nou ja, ik moest een, een cd, uh, mijn lievelingscd. Ja, ik heb helemaal geen lievelingscd. Ik heb eigenlijk geen cd's meer. Luister luistert nog geen cd's meer, uh, Patrick. Um, ik heb, toen dacht ik, wat is er nog mooi in de nacht? En we gaan allemaal nerdy, vervelende verhalen doen... over de financiële crisis... Dus er moet wel een plaatje bij wat weer een beetje sentimenteel is. En toen dacht ik terug aan die fantastische tv-serie... The Singing Detective uit de jaren tachtig. hoe mooi die muziek was. Muziek ook geschreven in de crisis van de jaren dertig. Dus uh, dat, is, ja, dat is mijn cd. En ik, één nummer wat ik... ja, niet alleen die muziek was mooi, hè? Die serie was ook mooi. Nou, dat was fantastisch, ja. ja. ja dus, uh, echt, uh, VPO zond hem volgens mij af uit in, uh, ja. in, in uh, eind jaren tachtig. Uh, nou ja, dit kun je eigenlijk niet beschrijven waar je om ging. Een soort hallucinerend... Super toneelstuk op tv over, uh, ja, over een hele zieke man. Die... Geschreven door Dennis Potter. Ja. ja. De Singing Detective. Maar welk nummer gaan we nu nou, luisteren? Nou, dan gaan we luisteren van The Mills Brothers. Dat is een, uh, een nummer uit 1944. En het heet You Always Heard The One You Love. You always hurt the one you love. Shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the cutest With a hasty word, you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. You are. Ready. shouldn't hurt at all, you always take the sweetest rose and crush it till the petals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 Till the battles fall You always break the kindest heart With the hasty word you can't recall So if I broke your heart last night Mooi. Geen hartrok hè? <laughs> maar brengt het je weer terug in die tijden? Nou ja, het was... Het was uh... Dit was een uitvoering volgens mij niet eens op de cd van uh, Sing Detective. Want daar komt nog een beetje percussie eronder. Maar dit was een hele oerversie. Van, want ze noemden die, uh, die Mills Brothers de Four Boys a guitar. en E-Guitar. Dit was volgens mij alleen maar vier jongens en één gitaar. Dus... Ja, het is, ja ik, ik blijf het een heel heerlijk, sentimenteel nummer vinden. Ik praat met uh, Matthijs Bouwman over de economie van de afgelopen week... maar natuurlijk ook over de singing detective nu. Um, ik heb ook gehoord dat je het zelf zong. Ja, toen we, dit, toen we dit zo in de jaren tachtig, uh, begin jaren negentig... Uh, toen studeerde ik hier in Amsterdam met wat studiegenoten hoorden. Toen gingen we dat ook zelf een beetje zingen. En je kunt heel mooi meerstemmig dit soort geen uh, zingen. En uh, toen rolden we er een beetje in. En toen zijn we, de hele studietijd ben ik gaan... Uh, Gaan zingen, gewoon op oratorium, koor. Uh, lekker, uh... Zing nog eens een stukje. Ja, nee, dank je. Ik wist dat je dat zou zeggen. Dat doen we een andere keer goed. <laughs> maar zing je nog steeds? Nee, nee, nee. Niet meer. nee we missen het wel. Ik het was, uh, was niet heel goed hoor. In een koor kun je jezelf goed verschuilen. Met een, uh, als, zeker als bas. En ik was een bas. Maar ja, het was dikke pret. Uh, keihard uh, rekening van verder je uh, dwars door het concertgebouw heen. Want dat, je, dat bleek, dat kun je gewoon afvuren. En dan kun je, kun je het concertgebouw gezongen hebben. Dus... dus lekker alles van je afzingen? Ja. Nou, dat hoeft, als student hoef je niet, heb je niet zoveel van je af te zingen, maar het is het, is het leukste instrument wat er bestaat. Maar nu heb je heel veel van je af te zingen, neem ik aan. Als econoom is dit natuurlijk wel, ja, uh, je zit met veel stress, neem ja. ik aan. Nee, nee hey? dit is toch feest? Ja? Ja, nee, is, uh, bedoel, een, een, uh, heb je ooit een, een brandweerman uh, zagrijnig op een vuur zien staan? Nee, dat is lekker, lekker blussen. Wie, wie, voor, wie is het wel, voor wie is het nu wel echt ellende? Wie, wie hebben nu echt een slechte week achter de rug? En wie de, voor wie is het? De nou, beleggers? Ja, nee, echte beleggers. Mensen, vooral mensen die uh, weinig geld hebben, maar veel aandelen. He, die bijvoorbeeld belegd hebben met geleend geld. Of mensen die.. Uh, uh, ja, die nog oude hoekenpolis in de kasten blijven. En die gasten daar op de beursvloer worden niet, ook niet helemaal gestrest. En, uh... Ja, dit is wel hun werk. Hè? En, en er is ook wel veel handel. Er zijn nee. ook veel mensen op de beursvloer die verdienen omdat er veel gehandeld wordt. Dus die houden wel van een beetje paniek. Want dan gebeurt er tenminste weer wat. En die pakken elke keer weer een leuk centje bij elke ja. transactie. Uh, je, je hebt natuurlijk partijen die heel groot gegokt hebben. Hè, begin van dit jaar riepen heel veel analisten... dit is het jaar van het aandeel. Hè, de voorpagina van het financieel Dagblad stond het nog op. Het jaar werkt van het aandeel. Het ervoor, die krant? Ik schrijf ervoor. <lacht> ik werk nergens voor. Mm -hmm. Nee, dan goed, dat stond daar als een citaat dat de analisten dat zeiden. Ja. Nou, Dat is natuurlijk niet helemaal uh, uitgekomen. En dat had je eigenlijk begin van het jaar volgens mij ook wel nou, daar de kans op kunnen, kunnen zien. Uh, en, en die zullen... en jij had het toch ook aangegeven van het wordt helemaal niet het jaar van het aandeel. Nou, ik, nee, ik had niet ik, want je kunt dat niet van tevoren voorspellen. Alleen ik vind het onzinnig om te gaan beweren dat iets een jaar van het aandeel wordt van tevoren. Want ik geloof niet dat de beurs voorspelbaar is. Ik geloof dat de krachten veel te groot zijn, vooral de macro-economische krachten... Om, om daar zomaar in een modelletje, ratel, ratel, uh, of uit gok of vingerspitsenke een uh, algemene uitspraak over te doen. En wat analisten roepen, en soms doen journalisten het ook wel eens: van uh, nou, mooi moment om in te stappen, lekker laag, bodemvissen, koopjes jagen. Ja, dat zijn toch echte mensen die met hun echte geld dan dat misschien gaan opvolgen. En uh, ja, wat weten wij daar nou van? Dus die hebben een slechte week gehad. Nou, ik denk dat analisten die, uh, die zijn per definitie altijd wat positiever uh, dus ook zit in het aard van het beestje, maar het komt er ook wel goed uit. Er zijn veel meer analisten die zeggen dat je aan hem moet kopen. dan dat je moet verkopen. Dat zegt wel wat. Ja, die, uh, die zijn zuur. En die hebben nu allemaal weer redenen bedacht waarom het nu echt de bodem is. En, uh, of ze zijn naar het andere kamp overgelopen. en zijn nu plotseling ook heel negatief geworden. Nou, dat is ook wel vaak een, een, een indicator dat het binnenkort weer beter gaat. Maar jij als brandweerman hebt gewoon staan genieten bij het vuur. Ja, ja, ja dat is toch wel waarom, uh, waarom economie af en toe interessant is. Als er beweging is. En waarom, waarom is economie zo mooi? Waarom is het jouw passie? Ja, de economie in de algemene zin. Ik vind de financiële markt eigenlijk een minder interessant onderwerp. Hè. De beurs en zo van de economie, want het is toch allemaal wat vluchtig. Echt, economie als sociale wetenschap... Is, uh, is volgens mij de mooiste sociale wetenschap die er is. Want die probeert toch op een uh, uh, methodische manier... Hè, bijna via wiskunde... Dat is een beetje ambitieus, dat kan ook meestal niet. Maar proberen ze iets te zeggen over menselijk gedrag. En het mooie is van de markt, de markt in de algemene zin... van vraag en aanbod die bij elkaar komen... dat het gedrag van mensen vaak heel voorspelbaar wordt. Als je, wie je vrienden worden of wie je verliefd wordt... of dat soort zaken, of waar je goed in bent. Of, of je goede ouder bent of slechte ouder. Dat soort zaken zijn heel moeilijk voor sociologen en zo om te vangen. Maar de markt is een soort sterilisatieketel waarbij heel veel van onze, onze psychologie en onze apengedrag wegvalt... en we gewoon puur uit eigen belang dingen doen. En nou, waarom economie zo mooi is... is natuurlijk waarom elke econoom eigenlijk economie gaat studeren... is omdat het toch een wonder is dat als je ochtends naar de bakker gaat... om een krentenbol te kopen, dat die daar al is. Die bakker wist eerder dat ik een krentenbol wilde... dan dat ik het wist. En sterker nog, vorig jaar heeft er iemand zaden ingekocht... om graan te planten voor mijn krentenbol. Nou, als je dat zou willen organiseren, hè, als je dat aan de politiek zou vragen... zorg even dat er een krentenbol is op het moment dat Bouwman een krentenbol wil... dan zou die langskomen met de vragenlijst van... kunt u even invullen op welke dagen u van plan bent te komen? En dan zou ze naar een boer gaan, dan kunt u even... Nou, dat werkt niet. Dat hebben de communisten geprobeerd. Dat werkt niet. Dus de manier waarop je denkt dat het zou werken... Hè, dat gaan we even organiseren met z'n allen. Dat werkt niet. En, dan... en niks doen werkt wel. Ja, dat is toch een geweldig wonder. Maar vraag en aanbod heeft de laatste week ook niet heel erg gewerkt, hè? Nou, op, ja, jaar, ja, op eh, financiële markten niet. Nee, nee. nee, we moesten ja. behoorlijk wat geld uh, de, de politiek ja. erin gooien. Ja, er zijn excessen. En sterker ja. nog, je zegt, je adviseert ze nu nog om er juist extra ja. veel in te pompen. Ja, dat, daarom dus vraag en ja. aanbod werkt niet heel erg, hè, op de markt. Nou, op momenteel. de beurzen niet. Nee, op de beurzen gaat het soms mis. Want daar, is een, daar wordt het spel eigenlijk anders gespeeld. Daar is degene die net even slimmer is dan de ander, die krijgt de hele pot... Als je als eerste ziet wat er gaat gebeuren op de beurs... of eerst een goed gok, krijg je de hele pot. Het is meer een loterij. Maar gewoon het, de echte economie, waar het natuurlijk om gaat... spulletjes maken, aan elkaar verkopen, geld verdienen... Uh, je pensioen veilig stellen, uh, je, je uh, goede opleiding kiezen... zodat je straks werk hebt. Dat soort echte economische beslissingen. Een bedrijf beginnen, ondernemen, innovatie. Uh, daar werkt het eigenlijk heel goed. En kijk maar bij de bakker, daar zie je het wonder. Ja. Dat snap ik. Maar ik heb wel soms het idee dat wij mensen in dienst staan van de economie. Oh, we zijn de economie, denk ik. Terwijl ik altijd denk van de economie moet in dienst ja. staan van de mensen. Nou, Ik denk dat, het niet, dat je die twee niet loslokker kunt zien. Wat is nou de economie zonder mensen? Wat is dat dan voor beest? Ja, maar goed, wij doen alles in het kader van de economie. Terwijl de nee, ik economie... niet hoor. Ik doe alles in het kader van Matthijs Bouwman. Ja. ja, toch ook? Wat ja. doe je nou voor de economie? Ja, ik doe niet alles in het kader van Matthijs Paalman. Nee, nee, dat, nee, sorry. je eigen kader ja. dan. Nee, maar ik doe ook niet alles voor mezelf. Ik ja. ben ook een heel gul goed mens. Maar dat is, dat is het mooie. De economie bestaat helemaal niet. Dat is, dat is het. De, de, nou, bestaat niet, dat is onzin. Maar we hebben wel een soort instituut waarbij je uh, recht hebt op wat van jou is. Dat is belangrijk: hè? eigendomsrechten. Anders werkt het systeem niet. Het uh, geld moet ongeveer elke dag hetzelfde waard zijn. Niet de inflatie van 1000 procent. Dat werkt ook niet. Maar als je dat georganiseerd hebt, werkt iedereen niet voor de economie en voor zichzelf. En is het, het geheel is meer dan de samenstellende delen? Worden we welvarender, gelukkiger? Of dat nou is omdat we langer leven of omdat we meer leuke gadgets kunnen kopen. Dat maakt me niet eens zijn uit, maar net waarvan je houdt. Maar worden we met z'n allen welvarender door vooral je er niet mee te bemoeien? Nou, dat is toch een kunstwerk. Ik bedoel, dat, vind, dat is net zoiets als zo'n ontdekking als, als evolutie. Soorten ontstaan vanzelf. En dat soort uh, opkomende complexiteit... wat vanzelf zo opborrelt, dat zie je in de economie ook. Philips begint de gloeilampfabriek en, en nu is het een heel grote multinational. Uh, IBM besluit op het goede moment dat typemachines niet meer in zijn... maar dat een pc moeten ontwikkelen. besluit weer op het goede moment dat pc's uit zijn... en dat ze een IT-bedrijf moeten worden. Ja, dat zitten allemaal menselijke besluiten achter... Puur vaak uit eigen belang of opportunisme. Maar het ziet er van een afstandje fascinerend uit. Ondernemen. Ja. ja. ja ik heb voor jou ook een kunstwerkje uitgezocht. Uh, zet de, de koptelefoon maar op. Ja. Het is een nummer geworden van uh, Remol van Troenewoud. Het okay. heet Jarig. En het gaat ook over uh, crisis...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 Het is jouw verjaardag Als je het haalt Tot morgen De vliegen kruipen lustig rond Op jouw verweest gelat Ze maken zich in zorgen want Verjagen mag niet baten Hier staat een gebouw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 Op nu.nl deze week dat uh, de Verenigde Natie 430 miljoen nodig heeft. voor noodhulp in uh, de horen van Afrika. En er is nog maar 120 ja. miljoen binnen. En uh, wij hebben het heel de tijd over miljarden. Uh, in noodfondsen voor Grieken, Italianen, ja. Spanjaarden. Ja, ja, ja. Het... Rutte zit er 50 miljard ja. naast. Ja, het, ja, het gaat, gaat hier om een bedrag geld, van een, uh, 430 miljoen. Ja. Ja, dat, dat, het verschil is, maar ik ben het helemaal met je eens dat het. Totaal buiten proporties. Het verschil is wel dat die 50 miljard, die hoeven we niet echt te geven. Dus meer staan we een beetje garant voor. Dus die moeten we misschien ooit nog geven als het allemaal misgaat. Maar wij niet, maar met z'n allen. En dit is echt geld wat daarna nou ook op is. Dus het is moeilijker om aan dat soort geld te komen. Dit is het geld dat we moeten geven, het andere moeten we uitlenen. Maar dat je niet aan een half miljard zou kunnen komen, dat is natuurlijk een, een idiote situatie. Dat haal je ergens binnen, binnen een provincie van Nederland, bij wijze van spreken, op. Jij staat dan als brandweerman te genieten van het grote vuur... dat dan afgelopen weken heeft plaatsgevonden op de beurzen. Ja. Maar als brandweerman, hoe kijk je hier dan naar? Ja, dat is niet mijn expertise natuurlijk. Ja. Maar je hebt het natuurlijk over de hongersnood. Uh, de hongersnood. Op dit dus. moment. Nou, als je, als je, ik, ik, weet, ik ken niet de problemen in dat deel van Afrika. Het kan best zijn dat het overbevolking is... of de, echt de droogte alleen maar, of de oorlog. Dat zijn natuurlijk niet altijd economische uh, oorzaken. Nou ja, handelsbarrières dat ja, ook. Zaken. Nee, maar goed, de armoede in Afrika is natuurlijk door een deel geschapen... door het idiote landbouwbeleid in Europa. Niet alleen, hoor. Ze konden het op eigen houtje kunst ook goed bederven met al hun corruptie. Maar wij, uh, wij geven ze weinig ruimte door onze grenzen dicht te houden. Hoewel ze iets meer opengaan, uh, zo de afgelopen decennia. De Amerikanen doen hetzelfde. De Aziaten beschermen hun rijstmarkt ook. Uh, als je kijkt in de wereld naar de honger... Hè, dat, natuurlijk het de grootste probleem van de wereld is de honger, lijkt me. Nee, is, het is natuurlijk absurd als je een Marsmannetje zou laten kijken naar de wereld... en je ziet al die welvaart. En dan gaan ook nog gaan een miljard mensen met honger naar bed. Ja, dat, dat slaat echt nergens op. Dat kun je niet uitleggen. Maar dat probleem wordt minder in de wereld... omdat de Chinezen eten hebben. De, China had ook wat hongersnoden. We weten niet hoeveel mensen dan dood, want dat werd niet bekendgemaakt. Ja, China heeft toch de stap gezet van communisme naar kapitalisme... En uh, dat is heus niet goed voor alles en niet goed voor het milieu daar... en niet goed voor de rechtvaardigheid. Maar één ding wel, ze hebben een honger zomaar even opgelost. Dus economie kan ons redden. Nou, de instituties gaat het om. Hè. Waar we het net over hadden, helemaal aan het begin... staan dingen als dat wat van jou is dat je het mag houden. Dat is een basisprincipe. Dat het geld bestaat. Dat je law, een soort rule of law hebt. Dat er geen wetteloosheid heerst. Dan kun je beginnen met een soort markt op te bouwen. Ja, in, wat er in Somalië aan de hand is is natuurlijk dat alles ontbreekt. Wetteloosheid. Je, je weet niet als je iets bezit of het van jou is. Waarom zou je als boer gaan zaaien? Als, als de oogst wordt gejat... En zo was het in de middeleeuwen natuurlijk ook soms in, in Frankrijk. Als de Engelsen weer kan binnenvallen en alles opvraten. Dus het begint helemaal bij het pure begin. En je ziet als je, als je, als je naar dat deel van Afrika kijkt... als, als die basisprincipes er niet zijn... dan, dan valt daar helemaal niks op ja. te bouwen. Maar in principe, economie moet ons kunnen redden. Ja, ja het, is, het is eigenlijk als economie... Een, uh, ja, economie is een beetje een abstract woord hierin. Wat bedoel je dan nou met economie? Eigenlijk? Nou, nee, wat je zegt over China. Weet ja, je marktwerking. Ja, het ja. Ja, zorgen dat mensen die uh, ondernemen dat die daarvan dezelfde vruchten kunnen plukken. En ze betalen ook belasting natuurlijk als het goed is. Maar het grootste deel gaat naar hun. En dat is vaak oneerlijk, want die anderen hebben dan niks en zij hebben heel veel. Maar daar moet je dan ben ik bang je ogen wat voor sluiten. Uh, want anders wordt er niks opgehouden. Een van de problemen in Afrika is denk ik niet in dat deel, maar in het algemeen in Afrika is dat als iemand een beetje succesvol is. Uh, komt eerst de hele familie. De extended familie komt meegenieten. Dus alle neven die hij niet kent komen bij hem inwonen. Moet hij binnenlaten. Ja. Als hij nog succesvoller wordt, komt de grote neef. Namelijk de overheid komt het inpikken. Dus niemand is heel erg succesvol. Terwijl het ondernemerszinnen... Je ja, bent ook in Afrika geweest. Als je kijkt... Nou, dat is, dat is, voelt heel Europees aan eigenlijk. Hoe ondernemend iedereen is. Iedereen is bezig met kleine handeltjes en dingetjes en mobieltjes. En, maar je moet niet succesvol worden. Want daar, daarmee je je geld weer kwijt. Nu... Um... Jij hebt twee kinderen. Ja, Die zijn ongeveer acht. 8 en negen. Ik weet precies hoe ze uit zijn. Ja. <laughs> um, we hebben het al gehad over uh, uh, pensioenen. We hebben ook, ja. uh, uh, je hebt ook verteld over het feit van... Ja, er moet nu gewoon eens keer wat beslist worden hier Inderdaad. in Europa. En men moet uh, verder kijken dan uh, over twee jaar... wanneer het verkiezingen zijn, maar over twintig ja. jaar. Maak je je soms zorgen over je kinderen... Nou, nou, voor hun welvaart in de toekomst. Mm -hmm. nou, er is een soort, soort uh, hippe gedachte die rondgaat dat deze generatie, het voor het eerst, hè, onze generatie, voor de eerste generatie wordt, die het beter heeft dan zijn kinderen. En dat hebben we een paar keer her en der wat kunnen lezen. Nou, dat, dat, dat, dat hoort wel bij onze tijdsgeest, denk ik nu, met wat vergrijzing en wat somberheid. En oude mensen die worden vaak wat uh, melancholisch. Dus ik snap wel dat dat vandaan komt, maar de kans daarop is echt klein. Uh, dan moeten we het wel heel erg verkloten met bijvoorbeeld zo'n manager van zo'n crisis. Ik denk dat het in China leuker is om jong te zijn. En, eh, Omdat dat je... daar veel meer gebeurt. Ja, dus. maar daar hebben ze zo, zo lang alles dom gedaan. Ja. Als je dan één ding minder dom doet, dan voelt dat als geweldige groei. Dus overal waar je een zaadje laat vallen, dan spriet het omhoog. Terwijl hier is alles eigenlijk al in, in, in, ja, in, in landbouwgrond omgezet. en is alles al uitge, uitgebuit. Dus dan krijgt dit best wel zware gesprek over hoe diep wij in de crisis zitten. Toch nog een goed einde. Nou, als je kijkt wat er, je moet naar de echte economie kijken. Die financiële markten kunnen het boel flink verpesten, maar het is niet de echte economie. De echte economie is uitvindingen, innovatie, onderwijs, gezonde werknemers, dat soort zaken. Gaat op alle gebieden, gaat dat heel goed. Ondernemerschap in Nederland gaat hartstikke goed. Bedrijven zijn goed gefinancierd. We hebben een waanzinnige hoeveelheid uitvindingen... voor onze neus liggen met nanotechnologie, biotech. Echt, dat moet allemaal nog maar beginnen. Uh, ja, als we het niet verkloten... door ons onderwijs te veronachtzamen... door onze, onze welvaart weg te gooien in een financiële crisis... Ja, dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Zo optimistisch genoeg? Ja, dat is, ja. ja. ja, is echt nog waar. Hoor. Ja? ja? Ja, daar geloof ik echt in. Uh, ik, ik, ik, we staan denk ik nog steeds... Zitten we vol in die, in die, in die uh, periode van technologische ontwikkeling. Die zo begon met nou, elektriciteit en de auto en zo. En dat gaat alleen nog maar sneller. En er worden steeds slimmere technologieën ontwikkeld. Ja, en dat, dat kan nog lang niet op. Dus kan, ja, als je een ondernemer bent, als je nu student bent. Ja, begin in godsnaam een bedrijf in de IT of de nano of de bio. Of, uh, want uh, daar, daar, daar ligt het geld op straat. Dat is een geruststellende gedachte, zeg. Ja, alleen we kunnen het ook verkloten. En dat kan echt. En dat is in de geschiedenis vaker wel gebeurd dan niet. dus Door mismanagement en uh, domme keuze. Bijvoorbeeld het niet opgeven van privileges. Nooit op achteruit willen gaan. Alle koopkracht gelijk Luisteren behouden. ze wel genoeg naar jou, vind je? Nou, ik heb geen <laughs> ik, heb, ik maak me weinig illusies op dat gebied. Als je, echt naar je moet, als je echt naar je luistert, dan moet je in een machtspositie komen. En dan kun je opeens heel veel dingen niet meer zeggen. Dus dat, uh, dat is een beetje de paradox. Nou, hoop ik wel dat veel mensen hebben geluisterd. Ja, dat toch zeker wel naar jouw programma. Dat zal zeker wel. Mag ik jou in ieder geval buitengewoon bedanken. Ja, ik vond het heel leuk. Uh, en ik wens jou, uh, ja, de, ja, ik, ik zelf snap dat jij als brandweerman het prachtig vindt als het huis in de fik staat. Je wens maar... nog een volle crisis. -programma. Nee, nee. Ik, ik wens <laughs> ons allen uh, iets meer rust. Ja. En in ieder geval uh, uh, lef en wijsheid uh, voor de toekomst. En jou wens ik natuurlijk een heel mooi pensioen toe. Ja, nou dan moet ik even voor sparen. Ja. <laughs> Dankjewel. Matthijs Bouwman. Ja, Tot de volgende keer.